Helemaal bij de eerste paal. En dus uh, zijn totale doel openlaat. Omdat er uh, nou ja, blijkbaar geen verdediger meer paraat was om daar dat gaatje dicht te lopen. Dat zag er heel merkwaardig uit. Want staat er bij de tweede paal een van Twente en is de voorzet wel op maat. Dan heeft de doelman geen schijf aan kansbeer Hij neemt daarmee een groot risico. 18 minuten nog. ze met uh, ik denk kramp ja. op het uh, veld. Zou die dan vervangen worden door Blind. Dat zou maar zo kunnen. Blind heeft sterker nog het shirtje al uitgetrokken. We er dan uh, straks wel ingekomen. Dat was een wissel die we ook uh, ongeveer in dezezelfde minuut trouwens hebben gezien in de Kuit vorige week. Namelijk uh, toen een minuut eerder. En inderdaad gebeurt het nu weer. Bojlissen klapt nog maar eens naar het publiek en zegt uh, dit was het wel wat mij betreft. Doe je best allemaal. Hij naar de kant en Deli Blind, de 21-jarige zoon van uiteraard. Gaat dan voor Ajax in de elftal komen voor dat laatste dikke kwartier in deze wedstrijd. Waar dus nog niks beslist is, laat dat duidelijk zijn. Want uh, één goal van Twente zet de zaken volledig op zijn kop. Het publiek gaat nog een keer erachter staan, achter Ajax. Want die 1600 die vallen natuurlijk een beetje in het niet. 1620 supporters in het niet bij de 50.000 die daar omheen zitten in Ajax-shirtjes. Als de bal door Vermeer weer in het spel is gebracht. Het gaat over veel mensen heen. Dan moet Michailov uit zijn doel komen. En dus van de ene keeper naar de andere keeper. Michailov geeft hem mee aan Douglas. Douglas uh, maar meteen de bal hard naar voren trappend richting Ruiz. Ruiz komt de bal door naar De Jong. De Jong in balbezit. Slechte bal weer van De Jong. Maar Ruiz kan er toch nog een heel klein beetje mee. Namelijk onder controle krijgen met heel moeite. Zo tussen drie man overtreding Geconstateerd. Mooie. Ja en een gele kaart voor Vernon Anita. Het is de tweede gele kaart in deze wedstrijd. Uh, terecht, uh, denk ik. Al een uh, op één volging van uh, feiten. Net maakt daar niet ook al een uh, overtreding. Nu is hij iets te laat bij de bal. En uh, glijdt hij uh, zijn tegenstander onderuit. Die krijgt er voor de gele kaart. En, dat is nog wel belangrijker, een vrije trap voor FC Twente. Jansen achter de bal. Bal ligt een beetje aan de linkerkant. Wordt dus een uitdraaiende voorzet van hem. Neem het quiz aan dat het voorzet wordt. Douglas mee. Uh, Janko staat daar. Wisselhof staat daar. De Jong staat daar. Ruiz. Dat zijn toch Chatli ook nog? Behoorlijke koppers. 17 minuten nog te gaan. Jansen telt zijn passen. Hij zou het maar zo ineens kunnen doen. Hoeveel van deze afstand? Een meter of 30. Of kiest hij voor de voorzet? Wat wordt het? Jansen achter de bal. Het wordt een voorzet. Daar is Janko. Die kan niet met de bal komen. De Jong. Die de bal weggekot Opnieuw door Brama ingebracht. Ajax loopt achteruit. Janko kan de bal aannemen. Moet al schieten. Dat is hem niet gegeven. En zo kan Ajax tot nieuwe voet tegenkrijgen en uitverdedigen. Dan staat er op de Twentse helft nog maar één. Dat is Rosales. En die brengt de bal weer dus zo snel mogelijk terug. Wisselhoff nu als stormram mee naar voren. De bal blijft hangen op de rand van het ajax strafschopgebied. Wisselhoff nog altijd in de buurt van de bal. Maar niemand krijgt hem vrij om te schieten. Ook Ruiz niet, die de bal voor zijn voeten krijgt. Maar niet kan uithalen. Ajax krijgt nu de bal en wil counteren met de Zeeuw. Eriks is mee aan de linkerkant. Dat heeft de Zeeuw niet gezien. Hij kiest voor de andere kant. Ebencilio die de bal slordig aanneemt. Dat haalt de vaart er enigszins uit. Die wil dan wel de bal naar Eriksen brengen aan de linkerkant van het veld. Maar zo heeft Trenten toch weer 4 vijf mensen achter de bal gekregen. Eriksen terug naar de Zeeuw. zou hij willen schieten, 18 meter van het doel van. Ja, een counter is het al lang niet meer. Maar hij geeft nog altijd de bal via Anita. Anita naar Van der Wiel. Van der Wiel aan de rechterkant loopt Ebisidio nog altijd. Ebisidio heeft hem gekregen. Temporiseert wat, brengt de bal terug naar... Van de Wiel schiet de bal dan uh, weer in de voeten van Ebencilio. Die plaatst hem terug bij Van de Wiel. Van de Wiel, Ebencilio. Dat hebben we al een paar keer gehad. Leuke straatvoetbalbewegingen, maar je gaat er nog geen meter mee naar voren. Van Douglas er zich mee bemoeien om de bal te heroveren. Gaat het via Anita. Anita met Brama op uh, de huid gezeten. Dan is het Anita die de bal over de zijlijn speelt. Hij mag even zijn Twente gooien. Publiek er niet mee eens. Maar die zien dat verkeerd. Want de uh, grensrechter had dat uh, goed gezien. En Bart Buizen mag gaan gooien halverwege zijn eigen helft. Kijkt. Wie er vrij loopt voorin, uh, Janko, die kopt de bal dan ook. Maar komt de bal in de voeten van Eriksen. Eriksen probeert snel naar de Jong te spelen. Lukt niet. De slechte paas van Douglas. Omdat er weggelopen wordt door de andere de Jong. Kan Ajax overnemen via Van de Wiel. Zoals is het moment waarin Twente elkaar niet vindt. Waarin de communicatie er niet is. En waarin blijkbaar patronen een jaar lang allemaal vanzelf gaan. Maar nu even niet meer. En dus balverlies. Het loopt goed af. Want Twente heeft de bal alweer. Kwartiertje nog. 2-1 de voorsprong. Nog altijd voor Ajax in de Amsterdam Arena. Een minuut of 15 en dan weten we wie de kampioen van Nederland is. Tussenstander op de andere velden. Groningen PSV nog altijd 0-0. Utrecht AZ is 2-1 geworden. Het stond 2-0. De 2-1 voor AZ werd gemaakt door Martens Herakles. Aroden Den Haag is 1-0 geworden. Door een goal van Overton. Maar een penalty. Feyenoord NEC nog altijd 1-1. De Graafschap VVV 1-0. Vitesse Excelsior 1-1 geworden. Stond daar 0-1 door Fernandez. Het werd 1-1 door Rivarola. Rode EC Heerenveen 0-0. En Willem 2 Nak nog altijd 0-0. En dus weer naar de Amsterdam Arena. Het laatste kwartier is ingegaan. En die houdt kan Bas Ticheler. Twente komt, Rosales komt, Rosales komt. En Rosales geeft de voorzet die door Chadwick over wordt gekoppeld. Wat een kans! Ongelooflijk grote kans voor FC Twente. Kwartiertje voor tijd om de stand naar 2-2 te tillen. Maar Chadwick die wel naar achteren moet lopen. Omdat de voorzet eigenlijk net een klein beetje te hard is. En als je eigenlijk een pasje naar achteren moet doen, ben je net een beetje uit het lood, uit balans. ...om de bal de juiste richting mee te kunnen geven. En dan gaat uiteindelijk een halfmenetje over het doel van Vermeer... ...die dat tot zijn opluchting zal hebben geconstateerd. Net als 50.000 mensen in de Amsterdam Arena. Maar ook die 1.600 van Twente hielden hun adem in... ...en zagen dus de mogelijkheid van Chadli over het doel van Ajax gaan. 2-1. Het blijft spannend tot de laatste seconde, denk ik. Als Ajax weg is via Deli Blind aan de linkerkant. Deli Blind met het uh, linkerbeen nog altijd in balbezit Speelt de bal goed naar de Jong... De maker van het eerste Ajax-doelpunt speelt hem naar Eriksen terug naar de jong. De jong, de jong! Doelpunt voor Ajax! Het lijkt me dat hij binnen is, hoor! Die derde ster! Die derde ster komt binnen door een nieuwe ster. Siem hij scoort 3-1 voor Ajax. En ik kijk naar beneden, waar Ooyer in de armen springt van Jeroen Verhoeven. Waar gejuikt wordt, waar iedereen blij is. Maar heren, jullie zijn er nog niet, maar wel heel dichtbij. Ajax leidt met 3-1 tegen FC Twente. We Meteen even sfeerproef op het museumplein. Edwin Cornelissen. Ja, en uh, de mensen worden helemaal gek op het Leidseplein. Ze staan met vlaggen te zwaaien, staan te schreeuwen, staan te juichen. Bengaals vuur wordt ontstoken. U krabt ook uh, u klant. Oké, okay, meneer. Mensen... Ja, uh... en ze meneer. Mooi, hè? Mooi. Ja, mooi. Prima. Ja, prima. Ja, ja, ja. Ajax is daar zo. Het kan eigenlijk niet. Nou, dit... Het is zodanig slecht. We gaan even naar Enschede. Menno Reemeijer. Ja, verslagenheid. Groot, hier. Wanneer worden je vertongen eens een keer gestraft tegen? Met die kutkaanje bij je. Kijk, de nabeschouwing is al begonnen. Nee, iedereen staat met ja. de handen in de, in de nek. Is het voorbij? Nee, is het niet voorbij. Het is niet voorbij. Nou, de, ze houden moeten erin, in, maar als ik zo de kopie zie, het hangt allemaal naar beneden. 3-1, Ajax-Twenter snel terug naar de arena. En die houdt kampen van Bas tegeluk. Twente heeft twee doelpunten nodig om zich opnieuw als kampioen van Nederland te laten kronen. Ajax is natuurlijk een stuk dichterbij. Na die 3-1 van de Jong. goede goal hoor. Schitterend steekpaasje van Eriksen. Douglas is gewoon een stap te laat. Keeper komt nog om te redden wat het te redden valt van Michailov. Maar na het stiftje van de Jong bleek dat er eigenlijk helemaal niets meer te redden was. En Ajax op 3-1. Twente met de moed en wanhoop. Rami voor Chadli in het elftal. Op jacht naar twee doelpunten. Rosales mee naar voren. Iedereen mee naar voren. En dan maar hopen dat er 3-2 valt, zal Twente denken in de wetenschap. Dat het natuurlijk ook maar zo kan dat er een volgt van Amsterdam Amsterdammers. En dat met 4-1 de wedstrijd helemaal voorbij is straks. Voorzet Twente vanaf de rechterkant. Zwak opgevangen door Vermeer. De bal die komt van Douglas Loterbenen, Die daarna de goal van de Jong totaal doorheen lijkt te zitten. Fysiek en mentaal niet meer vooruit lijkt te kunnen. Omdat hij het gevoel heeft dat hij dat had moeten voorkomen. En misschien was dat ook wel zo trouwens. Als Twente nu met een man minder dus verdedigt. Als Ajax aanvalt en er een overtreding is van Rosales. Die denk ik een de gele kaart krijgt om de Ajax counter in de team te smoren. Overtreding gezien door Fink. En een gele kaart voor Rosales. Ja, en uh, even ruzie tussen Theo Jans en Demi de Zeeuw. En dan moeten ze... Bij Pieter Vink komen. Hij hey, uh, was ook een beetje kinderachtig wat Demi de deed richting Theo Janssen. Net alsof je een bal in iemands gezicht uh, wil duwen. Daar reageerde Janssen weer op. Het wordt nu met de man van de liefde bedekt. En dan gaan we de man krijgen die voor de zesde keer in zijn carrière kampioen van Nederland kan worden. Uh, zijn naam André Ooyer. Vijf keer met PSV. Hij wordt nu de vervanger van Lorenzo Emicidio. En u hoort er natuurlijk op de achtergrond. Een enorme uh, orkaan van herrie en geweld. Want het publiek staat en juicht en, en springt en zingt. Behalve dan die 1600 waar ik meelijd mee heb. En waar ik een klein beetje voor hoop dat er toch nog uh, een aardige prijs in het uh, verschiet ligt. In de toekomst in ieder geval uh, met nog een uh, landskampioenschap. Want dat het nu nog gaat lukken, dat zou een echt wonder betekenen. Maar wonderen bestaan. Dat weten we als Vertongen de bal heeft teruggespeeld en op zijn keeper. En Vermeer de bal de diepte in speelt waar Douglas en Bairami elkaar in de weg lopen. En veel pijn hebben. Fink fluit meteen terecht. Want Bairami heeft pijn. En Douglas die bloedt als een rund is geraakt aan het hoofd. En uh, moet snel uh, verbonden worden. Ik kijk even. Ja, het komt uit de neus. Hè, als ik het goed zie. Ja, Douglas gaat het kopduwel in. Die is echt totaal gefrustreerd. En de weg een beetje kwijt. naar nou, die derde goal van de Jong. Zijn man. Dat hij als een soort zombie over dat veld loopt. En nu ook niets ontzient. Een kopduwel in gaat. Waar Benes zijn ploeggenoot eigenlijk al mee begonnen was. Bayrami met van de wiel. En hij meldt zich daar als een soort derde wiel aan de wagen. Zou dat uh, spreekwoordelijk een goede keuze zijn? En dat derde wiel aan de wagen... Dat was daar niet nodig, want hij beukt eigenlijk vol tegen ploegennooit Bayrami op. Ze raken allebei gebaseerd. Bayrami aan het achterhoofd en zegt waar ben ik? En de scheidsrechter zegt, nou volgens mij in Amsterdam als ik zo eens om me heen kijk. En ik zie een heleboel blije mensen. En Douglas bloedt en moet zich aan de kant door de arts laten verzorgen. En dat betekent als Fink, nadat hij het spel heeft stilgelegd, terecht. Want hij had vrijstel in de gaten de scheidsrechter wat er aan de hand was. De bal weer in het spel gaat brengen. dan zal Twente toch even met een man minder in het veld staan. Omdat Douglas daar dus nu staat. Buizen geeft de bal keurig terug aan Ajax. Dat... Verdient dan ook nog wel een opmerking. Dat moet je ook maar kunnen in zo'n wedstrijd. Acht minuten voor tijd. Vermeer krijgt de bal. Douglas langs de kant. Wil weer erin. Moet worden tegengehouden. Mag er weer in. 11 tegen 11. Wat een jaar. Wat een jaar voor Ajax. Zoveel ellende problemen. besturen met trainers. Jol eruit. De boer erin. Uh, spelers weg. Suarez problemen met El Hamdawi Die uh, er ook uh, niet bij is. En nu juichen ze hier. Ze springen. Wie niet springt. Die is een Jood. En dat is hetgene wat niet gezongen mocht worden van het bestuur. Maar ze doen het allemaal wel. Want Ajax lijkt naar die dertigste titel. Naar de derde ster. Of kan FC Twente nog iets. bal gaat de diepte in. Wordt weggekoopt door André Ooyer. Opgevangen door Bayerami. Die is weer hersteld naar die botsing met Douglas. Maar dan fout Van Buizen. En is het de Zeeuw die heeft overgenomen voor Ajax. En via Ooyer komt de bal bij Anita. Ja, het is Gallery Play eventjes. Ajax is de hele wedstrijd ook beter geweest dan Twente Laat achter. Er is geen misverstand over bestaan. Dat uh, als de, het kampioenschap zou worden beslist op basis van één wedstrijd... dat we dan een terechte landskampioen hebben. Want Twente gaf op te veel fronten niet thuis vandaag. Liet zich op te veel vlakken de kaas van het brood eten. Liet zich aftroeven door Ajax. Was in grote delen van de wedstrijd zichzelf niet. Het oogde allemaal moeizaam. Het oogde allemaal nerveus. Patronen werden niet meer gevonden. En Twente heeft goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. Maar dit was echt een van de mindere. En dat is wel heel vervelend voor de proeg uit Enschede, dat op dit moment... Komt. Kan er voor Twente nog een wonder ontstaan als Jansen een bal hoog naar voren trapt. Ruiz bereikt die we eigenlijk ook niet gezien hebben in deze wedstrijd. Ruiz nu weer opgejaagd door Eno en dan de bal kwijt aan de linkerkant van het veld. Ja, Bayrami ook weer een bal te ver. Kan ook weer niet goed. Het Ajax-publiek juicht dankbaar naar de zoveelste misser aan de kant van Twente. 7 minuten voor tijd. Met balbezit dus voor Ajax. De... Derde ster zal een tijdje duren voordat hij op het shirt wordt ge gemaakt. Omdat de nieuwe shirts al gemaakt zijn en er eigenlijk niet op gerekend was. Als Theo Jansen de bal naar voren ramt en in de hoop een medespeler te vinden. Dat lukt niet, maar al de wereld raakt de bal het laatst. Gaat de bal over de achterlijn. Dus nog een hoekschop voor FC Twente. Er wordt gewacht op Theo Jansen. Die moeten maar gaan nemen. Luc de Jong in de spits. Douglas loopt daar ook nog. Nog altijd verdwaasd. Wiskorov is daar ook. En natuurlijk Janko. Dat zijn allemaal goede koppers. Wil FC Twente liefst, dan moet het heel snel. De hoekschop van Janssen op het hoofd van Janko. Maar Janko kan niet lekker koppen. En dan is het uh, een uh, balbezit. Even snel voor Eriksen, maar niet voor lang. Twente heeft alweer overgenomen. Het zijn de momenten dat Ajax vreest voor de corner van Twente. Maar ook denkt, met één counter kunnen we de wedstrijd helemaal beslissen. Dat wordt nu in de team gesmoord omdat Buizer het duel wint van Siem de Jong. Het publiek van Ajax en ook de bank trouwens wil een vrije schot, die krijgen ze niet. De bal die over de zijlijn is gegaan even gewoon de Twentje ingooien op. En Barami mag aan de linkerkant met de bal vandoor. Dat mag hij wel, maar dat durft hij niet, omdat hij niet langs Anita kan. De bal terug naar Jansen, een hoge voorzet. Iedereen bij Twente is nu spits. Twente speelt in het welbekende 0-0-10 systeem. <laughs> op jacht naar Wellicht een wonder. Op jacht naar twee goals die het nodig zal hebben om nog landskampioen te kunnen worden. Maar ik vrees voor iedereen in Enschede dat dat niet meer gaat gebeuren. of toch? Als de jonge bal doorkomt naar Janko en Bayrami uit de moeilijke boek moet schieten en wel heel lang wacht. En de bal uiteindelijk via van de wiel over de achterlijn gaat en er opnieuw een Trentie hoekschop volgt. Ja, dat kan een boel gebeuren in 5, 6, 7, 8 minuten. Daar worden heel veel kinderen in gemaakt. Dat is al wonder. En twee doelpunten zou ook nog wel kunnen. Als Theo Jansen vanaf links met de hoekschop staat. Maar te laag geeft. En de bal weggeramd wordt door Eriksen. De vierde wedstrijd dit seizoen tussen beide ploegen. Het begon met die Johan Cruijffschaal. 1-0 FC Twente in de competitie. 2-2 in Enschede. Vorige week de beker. 3-2 voor Twente. Maar de allerbelangrijkste, de allesbeslissende wedstrijd is nu bezig. 3-1 voor Ajax. Rosales brengt de bal in. Wordt weggekoopt door Vertongen. Wordt weer teruggebracht door Rosales. Komt al door Douglas. En dan is het uh, uh, zeer betrouwbare sluitpost. De vervanger van Stekelenburg. Ken het vermeer die de bal in de knuisten heeft. Tot zeer veel plezier van die 50.000. Die alleen nog maar herrie maken. Want de 1600 uit Enschede. mogen best trots op hun ploeg zijn. Dat is een feit. Maar het ziet er naar uit dat er maar één ploeg kampioen wordt vanmiddag. En dat werd ook uh, maar één ploeg kampioen. Maar in dit geval is het Ajax. Meghailov uh, geeft de bal een ram naar voren toe. In de hoop dat Douglas daar kan doorkoppen. Douglas krijgt een duw van Vertongen. Dat is niet zo handig voor Vertongen. Want dat levert Twente dan de vrije schop op. Op een meter of 25 van het doel. Jansen. Gaat achter de bal staan. Ja, het zou ineens kunnen. Afstand is behoorlijk. Vermeer in opperste staat van paraatheid. Zet nu alles op zijn plek voor zover dat nog kan. Want iedereen loopt nu als een kip zonder kop rond. Je moet je hoofd er maar bij kunnen houden op dit moment. En je moet maar aan al je tactische dingen denken. Jansen achter de bal. Gaat het ineens? Het gaat ineens. Jansen langs de muur. Rebound voor Buizen. Die ramt en die ramt hem twee meter naast. Maar aangeraakt. En dan nog weer een hoekschop voor Twente in de 87ste minuut van deze wedstrijd. De hoekschopverhouding, nou ja, we hebben er niet zoveel aan denk ik. Maar Twente lijkt met 7-0 op dat vlak. Ik denk dat uh, te Verzuim morgen redelijk hoog zal zijn in deze regio. Als Theo Jansen de hoekschop neemt vanaf de rechterkant. Bal bij de eerste paal en Vermeer met moeite. En dan is het Ooyer, die gaat lopen met de bal benen. André Ooyer, gehaald. Uh, om uh, ja, te versterken in de verdediging. Dat doet hij ook op bepaalde momenten. Stelt hem al nu over de zijlijn. Natuurlijk een oude, sluwe Vos. Hij gaat zijn zesde landstitel halen. Want met nog 2,5 minuten officiële speeltijd. is het echt. Echt gebeurt helaas voor FC Twente. Dan kunnen ze nog één keer, kunnen ze nog aanzetten. Als de bal door Buizen naar voren wordt genamd richting Janko. Die komt de bal door naar de Maar die zat niet in de wedstrijd. En ook nu kan hij de bal niet onder controle krijgen. heeft bezit via de Zeeuw. Maar die stond, eh, buiten, ko komt uit buitenspelpositie. Je merkt als er te veel mensen niet in de wedstrijd zitten. Zoals bij Twente vandaag het geval is. Dat je ook geen geluk hebt. En dat de ballen die je wil, dat, dan, dat ze naar links springen, allemaal naar rechts springen. Kortom, Twente moet het echt uh, van heel veel geluk hebben nu. Met Janko die een bal het strafgebied in komt. Nu wel Ruiz, krijgt hij er een voet mm. tegen. Ja, zo, moet er nog een beste kans en een goede redding van Vermeer in de korte hoek. Tweede moment eigenlijk in deze wedstrijd dat we Brian Ruiz zien. Na dat moment na 38 seconden hoewel Terwijl Jansen nu een beuk uitdeelt aan Anita en een gele kaart gaat krijgen van Pieter Fink. Hij haalt de counter eruit. Hij doet het nog, laten we zeggen, ja, we op de nette manier. En er wordt wel even goed gevochten nu ter hoogte van de middenlijn. Jansen gaat geel krijgen. Ik bedoel, met de nette manier is dat hij hem geen schop geeft, maar hem gewoon, nou ja, je mag dit geen schouderduw meer noemen natuurlijk. Maar zo zal Jans het nu nog als scheidsrechter de vink uitleggen, vermoed ik. Het is een beuk waar hij het hele lichaam in gebruikt. En waar Anita nu weer is opgekrabbeld en zegt, ik ben blij dat ik nog besta. Ja, die uh, ging zo'n beetje richting vierde ring. En komt uh, teruggevlogen, is uh, weer op het veld. Gele kaart voor Jansen. En hij zegt nog tegen 1-0. Inderdaad, het was beschouwd. Nou, dat was maar één klein ge ge gebied van het lichaam waarmee hij Anita raakte. Maar die seconden zijn alweer verder gaan tikken. Want we zitten er op één minuut. Van de negentigste. We zitten in de 89ste minuut nog altijd. En over tien seconden gaat de negentigste in als Demi de Zeel de bal bij de cornervlag heeft. En hem daar natuurlijk graag wil houden. Want Demi de Zeel wil graag het spel volmaken. Maar dat lukt niet omdat via hemzelf de bal over de zijlijn gaat en FC Twente mag gaan gooien. 3-1. De negentigste minuut loopt. Ajax probeert Twente nu op de eigen helft nog op te jagen. Dat is knap. En dat oog toch in ieder geval fris en fit als Trente wel ontsnapt nu aan de andere kant van het veld. Via Rosales, de laatste officiële minuut inderdaad ingegaan en Jansen aan de bal de van de middenlijn. Een diepe bal naar voren. Janko kiest positie. De bal gaat naar de linkerkant. Er staat Luc de Jong. Die komt hem door. Janko kan niet erbij komen. Gaat naar de grond. Ruiz van naar de bal. Komt er niet bij. Ajax verdedigt uit. Komt bal terug van Oien naar De keeper Ook gevaarlijk. Maar blijft de gulden weg. En... Want dan kan van Twente niemand meer bij. Oppers de opperste consternatie al nu uh, langs de kant. Bij uh, de bank van Ajax waar niemand meer kan blijven zitten. En iedereen staat in de hoop dat er niet te veel extra tijd bij gaat komen in deze wedstrijd. Als Twente de bal weer heeft. Achterin via Douglas. Douglas die... Uh... Sorry, de bal even breed geeft op uh, Buizen. Buizen, lange bal, natuurlijk pompen. Richting de voorwaarts uh, is het Roewis die kan koppen. Doet dat richting Brama, Maar Brama komt niet in balbezit. Het uh, is aftellen geblazen. We zitten in de extra tijd. Die gaat drie minuten duren. Drie minuten extra tijd. Als FC Twente nog een vrije trap mag nemen. Theo Jansen. Het is op de plaats waar vorige week Theo Jansen de vrije trap nam. Die Janko erin komt. En nu gaat het richting Douglas. Maar wordt de bal weggekomen? Is dat Michailov? de keeper die in de schaps het schapschap staat... Maar van de bal wordt gelopen. Vertongen. Vertongen kan de bal als hij heel lang kan schieten in het lege doel schieten. Hij doet het. Hij probeert het met een lange bal. Maar Rosales is op tijd terug om de bal op de borst te nemen. Twente gaat weer in de avond. was leuk. Ja, keepersmengen is altijd een verhaal apart. En Michailov denkt: ja, 3-1 of 4-1 maakt ook niet uit. We moeten maar. En hij heeft gelijk. Daar komt Twente weer met de dupe bal naar Dumfries. Die onder de bal doorgaat. Luc de Jong gaat er nog naartoe. En via Luc de Jong schiet dan al de wereld de bal over de zijlijn en zo mag Ajax denk ik gewoon gaan gooien Langs de kant wordt het feestje al gevierd. Dus Trente dat mag gooien. Nou, dat verbaasmeren gezegd. Ja, Luc de Jong mag dat doen. Bij Ajax is iedereen boos. De boer schudt het hoofd en zegt. Nou, dat kan toch niet. Bij Ajax kan ze nu verhaal halen bij Fink, die dat inderdaad verkeerd ziet, denk ik. Want Trente krijgt, ah uh, oh nee, nu toch weer van Ajax. Ja, dat leek wel logischer, inderdaad. Van de Wielderman die dat gaat doen, de extra tijd. We hoorden dat uh, zo even die al zeggen. Drie minuten daarvan zijn er nog ongeveer twee over. Ivor van van der Wiel doet dat richting Anita. En Anita krijgt de bal bij Eriksen. Eriksen 2 tegen 2. Eriksen gaat uh, Theo Jansen proberen te dollen. Dan moet je van goede huizen komen. Het lukt half, want Eriksen heeft wel nog altijd de bal. Maar is Theo Jansen nog niet tijd. Komt uh, Buizen, nee Brama die een forse overtreding maakt. Dom, dom, dom. Want zo kom je nooit meer in balbezit. Maar het is pure frustratie. En het enige wat men nog kan hopen in Enschede is dat het 0-0 blijft bij PSV. Want als dat zo is, dan pakken ze in ieder geval de tweede plaats in de competitie. De eerste, die is weg. Anita is er uh, vandoor. Speelt hem naar Ooyer. Ooyer naar Eriksen. Eriksen houdt de bal nog even bij zich. 3-1 Ajax leidt. En is op weg. ...naar de dertigste titel. minuutje nog, terwijl Michailov een bal die hij naar voren wil trappen verkeerd raakt. Die wordt dan door Sien de Jong een van de beter aan de kant van Ajax. Niet alleen maar om zijn twee goals, maar om zijn hele spel. Hij kan bij de bal komen, wordt dan door Douglas volgende onder druk gezet. De twee grijpen elkaar vast. Vink zegt nou vooruit om maar, de bal die is buiten gegaan en 20 heeft gegooid. Maar leidt op het middenveld, balverlies. Het is voorbij, het is over, het is uit. Iedereen weet dat, iedereen voelt dat dat er in die resterende 35 seconden van deze wedstrijd toch niks meer gaat gebeuren waardoor Twente nog in de buurt van de titel gaat komen. 3-1 de voorsprong voor Ajax. Douglas kop nog een bal. Barami wordt nog een keer van de bal gezet door Oyen die dan doet wat hij in het veld gekomen is. Maakt nog even ruzie met Douglas. Dan moet Fink optreden. Om nu nog kaarten te gaan geven lijkt me eerlijk niet zo verstandig. De frustratie is begrijpelijk en hij laat het er dan ook maar bij en zegt uh, vrije schop voor Trenten. Ik zie beneden allemaal spelers uh, bij de bank, veel fotografen. David Ent erbij, maar de bal is nog altijd in spel. Ajax met uh, uh, de spelers allemaal achter de bal. Is het Brahma die de bal naar voren uh, geeft? Vink wil nog steeds niet fluiten. We wachten waarschijnlijk totdat deze aanval voorbij is als Janko Kop. Roewis kan hij nog schieten? Nee. Hij wordt net van de bal gelopen door al de wereld. En nu is het over. De derde ster is binnen. Na zeven jaar wachten is Ajax kampioen. Een klein wonder in deze jaargang van de competitie. Want Ajax leed... Leek begraven, maar kwam terug onder Frank de Broer. Helemaal geen geweldig voetbal, helemaal niet zo goed met moeite gewonnen. Bijvoorbeeld hier van Herakles met een fout van pasveer. Maar Ajax is kampioen. Er komen wat fans op het veld, zou ik niet doen, want ze worden nogal hardhandig afgehaald. Maar Ajax is kampioen. De dertigste titel die zo graag binnengehaald moest worden voor de fans, voor het publiek. In dit rumoerige jaar, met de bestuurscrisis, met al die mensen die zo boos op elkaar waren. Iedereen valt elkaar nu in de armen. Het is vergeten en vergeven. Frank de Boer is de grote man bij Ajax. Hij heeft ze aan het voetballen gekregen. En hij heeft ze toch wel een klein beetje kampioen gemaakt. Ajax kampioen door een 3-1 overwinning op Twente, waar de druiven natuurlijk zuur zijn. En gaat Twente dan die tweede plaats pakken? Dat hangt er vanaf of PSV van Groningen wint. Dat zeiden we in de lust ook al even napels. Ja, het is nog altijd 0-0 met PSV, ook nog met zijn tiener. Want Hutchinson, de Canadees, kreeg twee keer kort achter elkaar... een gele kaart van Erik Bramaar. En de optelsom, ook in de Euroborg vanmiddag, was twee keer geles rood. Dus PSV met zijn tiener. PSV wel de beste mogelijkheden. Gaat toivonen. en Bakkal. Het was onbegrijpelijk dat die bal er gewoon niet in ging. En PSV dat natuurlijk bank speelt nu. Met Nijland vanaf de linkerkant. Nijland. Want de zoon van de directeur van FC Groningen zou hij hier dan in het voordeel van de PSV de wedstrijd kunnen beslissen. Maar ook Groningen heeft natuurlijk nog wat te winnen. Want als Groningen scoort, en dat heeft ook mogelijkheden gehad, dan zou het nog uh, AZ voorbij kunnen streven. Bal nu hoog gespeeld in het strafschopgebied, Maar gefloten door Brahma en een vrije trap voor Groningen. Snel genomen, niet op de juiste plaats. Dus Rutten is boos. Ten Hag is boos. De hele bank van PSV is boos. Maar Groningen in de aanval. Een overtreding dan van Manolev op Tadic. Waardoor Groningen een vrije trap. Kan gaan nemen Groningen dat zeer aanvallend heeft gewisseld. Dat maar taps in de ploeg heeft gebracht voor het van Dijk. Nu een schot van Bakuna. Maar het schot gaat een meter of drie, vier naast het doel van PS2. Verdedigd sinds de veertiende minuut van de eerste helft door Cassio Ramos. De Braziliaan die de geblesseerd geraakte Isaacson de Zweed de vaste doelman is komen vervangen. Toivonen dan, de man die de grootste kant kreeg. Die helemaal alleen voor het doel van Groningen kwam. Maar uh, ja, de bal uh, eigenlijk binnen had kunnen schieten. Nu een geweldige mogelijkheid weer voor Marco Berg, maar ook hij krijgt de bal niet langs Kieftenbelt. Terwijl Nijland in een vrije positie stond. Hoe lang is er hier nog te spelen? Nog een halve minuut ongeveer in Groningen. En dan zijn hier eigenlijk uh, twee ploegen ja, die, die de pineut zijn. Die gewoon de klos zijn, de sigaar zijn. Uh, want uh, die, die bereiken allebei niks. Terwijl de mogelijkheden er dus waren. Bakuna nu. Stenman nog eens een keer uh, in een ultieme poging. Een lange bal naar Matas. Die verliest het kopduel van Marcello. Maar Groningen blijft aanvallen met Tadijs. Tadijs houdt het overzicht. Speelt de bal naar Stenman en dan maar weer een keer hoog erin naar die lange Virgil van Dijk. Daar komt van Dijk, daar is ook Ramos en daar is het Marcello die de bal weghaalt. Daar is het Matos die bijna scoort, maar bijna telt niet. Ook vanmiddag niet, maar Groningen blijft in balbezit met Tadić Die dueleert daar en dan eh, weer de voorzet. Ik kom daar, de raak ik al, nee! Matos, wat een kans, een meter of zeven. Die schopt nu uit frustratie de paal bijna doormidden, maar ook dat helpt niet. En dan de laatste mogelijkheid voor uh, Ola Toivonen, Terwijl uh, de blessuretijd er eigenlijk op Zit. Speelt de bal naar de linkerkant, naar Nijland. Nijland, dan daar komt Nijland. Zou hij het dan gaan beslissen. De bal naar Marcus Berg, ook al ex-FC Groningen. Maar dan is er gevlacht voor het buitenspel. En mag Groningen de vrije trap gaan nemen. En nog altijd laat Brahma doorspelen. Nog altijd is er een ploeg die een kans heeft. Maar nu buitenspel aan de andere kant. Vrije trap voor PSV met Engelaar. Engelaar speelt met Marcus Berg. En dan is het een kwestie van secondenwerk, naar mijn idee. Want Brahma heeft de fluit al in zijn mond. En blaast af. Het is 0-0 hier. Frank de Boer heeft wat te vertellen. Ja, Frank de Boer die loopt nu naar zijn spelers toe Frank. Oh, <laughs> Hij omhelst nu David Ente, natuurlijk ook een echte clubman hier uh, in Amsterdam, mooie stad. Frank wat een ontlading. Ja, dat zeg ik die 30ste. Ja. Dat lijkt wel voor een vloek op zat natuurlijk. Iedereen wil die derde ster. Ja, heel Amsterdam. Iedereen met over uh, die Ajax en warm hart draagt Die was alleen maar met deze wedstrijd bezig. Natuurlijk hadden we ook die beker willen winnen, maar... Ik had echt het gevoel dat, uh, dat we het heel goed voordelen. <laughs> nou, dan komt André Ooyer ook nog eventjes. En Maarten Stekelenburg. Die omhelzen hem ook nog even. Maar nog eventjes, wat was voor jou het breekpunt in deze wedstrijd? Nou ja, het ja, breekpunt. We hebben gewoon een goed sleutelpunt. Ja. Nou, Frank de Boer gaat nu op de schouders bij de spelers. Dus wat dat betreft, uh, laten we maar uh, even lopen. We lopen nog eventjes door hier op het midden van het uh, veld. Kijk of we de de ook nog ergens kunnen ontwaren. Luister maar even mee. Hij wordt echt gejonast, Frank de Boer, nu. Toch een mooi gezicht. Nou, nou Frank, gejonast en al. Ja, ja dat hoort erbij. En, uh, ik wil elk jaar wel gejonast worden. Dat betekent dat we weer kampioen zijn. Dus, maar die derde sterren, jongens. Dat... Ik heb er ook op gewacht, Maar die supporters die hebben er zo naar gesnakt. En, ja, compliment voor ze. Want dit toen. is heel lang geleden, hè? Zo'n kolkend stadion. Ja, zo ko en, maar dat kan altijd, denk ik. En als ze dat beseffen, het publiek. Dan zijn we hier bijna onverslaan, denk ik. Had je dat ooit durven dromen? Ergens halverwege dit jaar, je was nog niet eens hoofdtrainer. Uh, als je twee keer kampioen wordt in een jaar, met a junioren en uh, <laughs> met het eerste helftal. Ja, dat is een droomscenario. En ook nog op je verjaardag. Kan niet mooi. Oké, okay, joh. ga vieren. Frank de Boer was dat. Geo Lippens in gesprek met de coach van Ajax die uh, ja, de 30 30ste landstitel dus voor Ajax heeft gepakt, Frank de Boer. Even de uitslagen van de andere wedstrijden, alles op een rijtje. Ja, Ajax Twente wordt dus 3-1, Groningen PSV bleef 0-0. Utrecht AZ is uiteindelijk 5-1 geworden. Het stond uh, de 2-1, het werd 3-1 door Van Wolfswinkel, 4-1 Mertens en 5-1 Van Wolfswinkel. Heracles tegen Den Haag is 3-0 geworden. De goals van Overtoom uit een penalty. Overtoom nogmaals en Armenteros. Feyenoord NEC 1-1. 1-0 werd het bij De Graafschap tegen VVV. 1-4 werd het bij Vitesse tegen Excelsior. Het stond daar 1-1. Het werd 1-2 door Aurora uit een penalty. 1-3 Aurora en 1-4 door Vinken. Rode SC tegen Heereveen bleef 0-0. En Willem II schijnigde 0-1 door een goal van Jenner. Wat heeft dat allemaal voor gevolgen voor de eindstand van het voetbalseizoen 2010-2011? Ajax is dus de nieuwe landskampioen met 73 punten. Twente houdt wel de tweede prijs met 71 punten. Omdat PSV dus slechts gelijk speelde bij Groningen. En toch eigenlijk ook een beetje de verliezer weer is. PSV dus derde. AZ ondanks 5-1-nederlaag vierde. Belangrijk, want dat geeft rechtstreekse toelating. De play-offs 5 tot en met 8 gaan gespeeld worden door Groningen, Roda en Ado. Die dat al wisten. En Herakles, wat zich daar definitief bij voegde. Niets dus voor Utrecht, Feyenoord... en. NEC, Heerenveen, en Breda en De Graafschap. En Vitesse met de hakken over de sloot. Twee doelpunten hielden ze over door de 1-4-nederlaag tegen Excelsior. En Excelsior, ondanks die 4-1-overwinning, dus 16e. En gaat spelen voor de promotie Degradatie. Hetzelfde geldt voor VVV Venlo. En Willem II was al gedegradeerd. Het seizoen 2010-2011 zit erop. Maar ik ben bang dat we het er straks nog eventjes over gaan hebben. Zeker, zeker. Met nog de mededeling dat Os is gepromoveerd naar de eerste divisie. De ploeg won met 2-0 in de top. Klasse zondag van Achilles. We denken dat Almere definitief is gedegradeerd. En in Schotland is Glasgow Rangers vanmiddag kampioen geworden. Wij maken plaats voor het NOS-journaal van half vijf. Tot zo. De terrorisme- aanpak van Pakistan wordt te snel veroordeeld. Je moet ongelooflijk voorzichtig zijn. Met welk Pakistan heb je te maken? Het is een uiterst onbetrouwbaar land. Ze hebben gewoon heel erg goed hierbij meegeholpen. Dus we moeten niet blijven tekenen in het verleden. In Pakistan bestaat geen privacy. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling. Een gast in de studio. In Pakistan is niks wat het lijkt. En uw mening die telt. Eet je eigen regering op orde stellen en ga dan pas terrorisme bestrijden. Luister iedere werkdag van half twee tot twee. Naar stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten, hey, amateurvoetballer. Staan de toeschouwers nog niet echt in de rij om naar jouw elftal te komen kijken. Maar jij vindt dat jouw team klaar is voor het grote publiek?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 Het is twee minuten over half vijf. Ajax heeft op de laatste speeldag van de eredivisie de landstitel veroverd... door een 3-1 overwinning op FC Twente. Ajax kwam in de eerste helft op voorsprong door een doelpunt van Siem de Jong. Vlak na rust werd het 2-0 toen Twente-speler Danny Lantz de bal in eigen doel kopte. Meteen daarna bracht Theo Jansen de spanning terug toen hij Twente naar 2-1 schoot. Een kwartier voor tijd liep Ajax uit naar 3-1 door opnieuw een doelpunt van Siem de Jong.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 Een mengeling van zon en stapelwolken en er vallen een paar buitjes. Het wordt in de loop van de namiddag en avond even droger, en dan klaart het wat meer op. Maar later vannacht neemt de bewolking weer toe en dan zou er in het noorden van het land wat regen kunnen vallen. Minimumtemperaturen komen de nacht rond 7 graden. Dan hebben we morgen vooral in het noorden bewolking en van tijd tot tijd wat regen. Vooral in de ochtend, want in de middag wordt het wat droger en dan heeft het zuiden van het land ook kans op een beetje zon. Als die zon doorbreekt kan het 19 graden worden. In het noordoosten blijft het kwik bij 15 graden steken. Verder staat er een matig tot vrij krachtige westelijke wind. Kracht 3 tot 5. In het Waddengebied misschien een krachtige wind. 6. Dinsdag dan een paar buitjes nog. Voorzichtig ook een beetje zon. Vanaf woensdag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt ook meest droog. En de temperatuur ligt dan rond 20 graden. In het weekeinde zitten we naar alle waarschijnlijkheid boven de 20. En misschien wel in de buurt van 25. Dit is een klus voor werkspot.nl. Dit is een klus voor werkspot.nl.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 Zeven minuten over al vijf bent weer terug bij langs de lijn. Het seizoen zit erop, maar het feest is denk ik nog maar net begonnen, Bas en Andy. Ik denk het ook, Tom. Ik denk dat het ook heel lang onrustig gaat blijven om maar zo'n gigantisch cliché uit de kast te trekken. Maar onrustig gaat het worden en is het al in Amsterdam. De schaal is zojuist uitgereikt door Johnny Heitinga aan aanvoerder Jan Vertongen. Alle spelers waren erbij. Een klein fluitconcertje toe, toen El Hamdoui nog naar voren mocht komen. Maar Ajax is kampioen en het is eigenlijk ongelooflijk, want speelronde 4, 6 en 7. Na die speelrondes stond Ajax bovenaan. Daarna heel lang. Niet meer. En nu na 34 wedstrijden toch bovenaan. Kampioen Eredivisie staat er. 2010-2011. Rood-witte confetti. Bloemen worden het publiek ingegooid. En als je kijkt naar de wedstrijd van vandaag. Bas, dan denk ik dat het een verdiende overwinning is voor Ajax. En dat er maar één ding heel fijn is voor de verliezer in dit geval. Dat ze toch ook de Champions League voorronden mogen spelen. Ja, het is allebei waar. Ajax is vandaag beter geweest dan Twente En wint volkomen terecht deze wedstrijd. En als je aan het einde van de competitie bovenaan staat bij, wat mij betreft ook de terechte kampioen. En alle bespiegelingen over wel of niet goed gevoetbald en wel of geen geluk. Dat zal allemaal wel. Je moet zorgen dat je na 34 speelronden bovenaan staat. En dat heeft Ajax voor elkaar gekregen. En zo komt er na 7 jaar en 6 dagen weer een titel naar Amsterdam. De laatste dus op 9 mei 2004 toen Ajax het kampioenschap ook hier in de arena binnenhaalde. Toen in een wedstrijd op de 33 tegen NAC. En dit lied hoort bij Succes en Ajax. Die combinatie die ze dus in Amsterdam zo lang niet hebben gehoord. Van nu kan die weer een keer uit volle borst worden meegezongen. Omdat Ajax kampioen is van Nederland. Ja, maar nou, we blijven nog even daar in de Amsterdam Arena. Gio Lippens loopt daar steeds maar rond. Met een microfoon zoekt daar gesprekspartners. En een van de mannen die hij vond is de nog altijd huidige directeur van Ajax. Rick van der Boog, met de geblesseerde Achillespees, staat te wachten op de spelers. Op Jan van Tongen om even te feliciteren. Ja, ik, wil jou nog, ik wil even Jan nog... was de enige die was in gesprek net, maar anders krijg ik hem zo in de kleedkamer nog wel even. Het speelde natuurlijk ook een geweldige wedstrijd. Überhaupt vond ik dat we goed speelden. Het was een wedstrijd met hart en ziel echt. Ah, ik denk dat beide wedstrijden... Kijk, we roepen wel eens dat Nederland Nederlands voetbal niet zoveel meer voorstelt. Maar als je dit ziet het hele jaar uit, hoe er geknokt is. Hoe het, hoe het spel is. Wat er gebeurd is allemaal. Ja, waar hebben we hebben het over. Deze overwinning, hè? Dit landskampioenschap. Het is ook het landskampioenschap van dit bestuur? Vraagteken? Nee, het is het landskampioenschap van deze ploeg. Het maakt alleen datgene wat er gebeurd is toch nog groter onzin. Wat is dit nou een enorm pak voor jullie, hè? Nee, hey, kijk, we hebben een goed seizoen gedraaid. Maar dit zet wel even de kroon op het werk. En dan weet je ook dat mensen zijn natuurlijk heel erg achter dingen aan gaan rennen. Omdat we zo hunkeren naar dit. Nou, het is er nu, dus het zal nu voorlopig weer rustig zijn, denk ik. Het zal voorlopig rustig zijn voor u zelf. Zal het voorlopig gewoon heel eventjes uitpuffen zijn? Nou, het is, nou, ik moet nog twee weken. Die maak ik keurig af. Dus er moeten nog wat dingen voorbereid worden voor vol seizoen. En dan schuif ik vijf plaatsen op naar de andere plek waar, waar ik mijn eigen stoel heb. En dan hoop ik dat ze net zo'n seizoen draaien als dit jaar. Ik denk nog beter, want deze ploeg is zo extreem jong. Die kan alleen maar groeien. En toch he, was de vreugde bij jullie, bij het bestuur, bij de directie... niet groter geweest als al dat voor zo'n er niet was geweest. Ja. Punt. Punt. Rik van de boog. Edwin Cornelissen, die houdt zich de hele middag al op in Amsterdam, Leidseplein... maar inmiddels weer Museumplein, waar het straks allemaal moet gaan gebeuren, Edwin. Ja, daar gaat de huldiging plaatsvinden. En ik ben niet de enige die de weg heeft gevonden van het Leidseplein naar het Museumplein. Een grote stoet van mensen. Natuurlijk allemaal in het rood en in het wit. Die lopen naar uh, dat grote plein waar het podium staat opgesteld. Ik stond zojuist op het moment suprem dat de scheidsrechter afvloot. Ook bij een café hier. En die mensen die waren aan het springen en aan het dansen. En jullie, jullie wisten het als eerste hè? Ja, ja, ja. Want jullie luisterden naar de radio. Ja, zeker weten. We stonden op te springen, tien seconden later begonnen zij pas die aan het tv. En het was echt een explosie van vreugde. Jullie als rechtgeaarde Ajax-supporters, waarom is juist deze titel? Ajax heeft er al zoveel, waarom is juist deze titel zo belangrijk? Uh, ja, dat komt dat het al zeven jaar geleden is. En daarom is juist deze zo belangrijk. En dat na een heel rumoerig seizoen, we hoorden zojuist Rick van der Boog, jullie hebben het oortje ook nog in, dus jullie hebben het ook gehoord. Hè? Ja, de hele kruifrevolutie kunnen we zeggen. Het is een heel opmerkelijk seizoen geweest toch hè? Ja en dat is juist het uh, mooie dat aan het einde van dit seizoen, uh, ja, de toch zo'n mooie prijs, ja, dat we die toch nog hebben kunnen pakken. Hoe moet je dit dan zien? Is dit een titel ondanks kruif of een titel dankzij kruif? Uh, daar ga ik geen oordelen over doen. Wat denk jij? Ik zal het niet weten. Zijn jullie voor of tegen de komst van Cruijff? Ik ben voor de komst van Cruijff. En jij? Ik ben ook voor, zeker. Want gaat het dan heel erg veranderen daar? Uh, ik denk dat hij, uh, hij heeft zoveel inzicht in het uh, voetbal en in het uh, sturen van een club... dat hij uh, Ajax uh, toch weer naar een nog hogere stap kan brengen. Dit is wel het ultieme verjaardagscadeautje ook voor uh, Frank de Boer, hè? Hij is jarig vandaag. Ja, zeker weten. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Ja, de mooiste dag uh, na zeven jaar. Is hij de droomcoach voor Ajax op het moment? Op het moment wel. Hij is uh, nou, net begonnen, als je dan een half jaar weer bezig of een half seizoen. En uh, ja, als je dan meteen de land pakt en net misgrijpt uh, van, de, van die dennenappel... Dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk wel een hele mooie, uh, hele mooie start voor je carrière als coach. Daar, 100 meter verderop staat dat podium. Dan gaat het straks allemaal gebeuren. Rond 7 uur zouden de spelers hier zijn. Wat verwacht je ervan? Ja, een groot spektakel. Ik denk dat het uh, een groot feest gaat worden... Uh, iedereen gaat natuurlijk uit zijn dak, zoals je nu al om je heen kijkt. Iedereen is uh, blij, emoties. Uh, ja, ik denk dat het hoog op gaat lopen met emoties, denk ik. Qua ja. Ik zou zeggen, voeg je bij die mensen massa, ga voor het podium staan en geniet ervan. Oké, okay, En zo pak eigenlijk dus een derde ster voor de dertigste landstitel. Daar moet FC 20 nog even op wachten. Ja, we zijn benieuwd hoe de sfeer daar is in Enschede. Menno Reemeyer. Het werd na de 3-1 toch een beetje grimmig hier op de, grote markt, op de oude markt in Enschede. De ME moest eraan te pas komen. Er is nu weer een beetje weergekeerd. Ik zie nog wel de grote Twente-vlag op de oude markt, Maar daar zie ik dan toch ook wel weer die witte helmpjes van de ME. Het is een kleine club, zeggen de echte fans dan, die dan voor problemen zorgen. De rest staat hier een beetje, een beetje met de kopjes naar beneden na te praten, geloof ik, hè? Ja, wat moet je dan? Ja, ik weet het niet. Ja, een beetje napraten, maar... Het blijft zuur. Het duurt nog wel een dag waarschijnlijk. We staan achter het podium waar het moet gebeuren, de huldiging. Gaat, gaat het voor jullie nog door? Morgen wel. Ja. Ik denk als ik eenmaal geslapen heb. Ik ga sowieso morgen naar de huldiging bij het stadion. We zullen het wel zien. Ja. En, en u dringt het verdriet nog maar verder weg? Ja, ja wat moet je anders inderdaad? Ja. Ik bedoel, je hebt uh, toch uh, slap gespeeld vandaag. Terecht verloren, zeg ik uiteindelijk. En nou ja... Dan moet je gewoon maar met z'n allen nog een biertje drinken en uh, erover praten. Ja. En uh, samen een keer naar huis, mogen naar die oog ging. Ja. Het is niet overal gezellig hier even. Nee, het wordt ja, een tuurlijk. beetje grimmig. Ja, tuurlijk. Iedereen, je hebt natuurlijk de mensen die lange lange gezicht trekken of misschien uh, omslaan in andere emoties. Ja. Maar je moet het gewoon nemen. En we hebben gewoon het achteraf een fantastisch seizoen gehad. Ja. Ik bedoel, je hebt kwartfinale Europa League, bekerfinale. En je deed om de laatste dag mee tot een kampioenschap. Nou, vorig jaar, wie had dat verwacht? Volgend jaar maar weer dan. Ja, volgend jaar wel weer. Zullen we dan niet weer? Ja, zeker weten. Maar hij is morgen nog, hè? De ging. Ja, hij is huldiging. En dan volgend jaar nieuw seizoen. We zullen het ja. wel zien. De droom is over, de Beker een schrale troost, denk ik. Ja, schrale tro ik, Als je denkt, tien jaar geleden, en's is tot op de kop toen ze de Beker wonnen. Nou winnen we de Beker en staat iedereen hier met een beteuter gezegd. Dat kan toch eigenlijk ook niet? Weet je wel. Morgen moeten we naar het stadion. Die Beker. Het is een mooi seizoen geweest. Het is net niet. Nee. Het is net niet geworden, maar... Ze vieren feest in Amsterdam. Ja, laatste... Ja. Het is niet anders, hè? Ik wil bijna zeggen het is gegund, maar... <laughs> Zou ik hier niet te hard roepen, maar... Zou ik niet te hard roepen. Goed. De jongens denken rustig verder hun verdriet. Ik kijk nog even achter me. Dan zie ik bij de EHBO toch wat mensen verbonden worden... die kennelijk gewond zijn geraakt. Het ziet er allemaal niet ernstig uit, maar gewond zijn geraakt... in die schermutselingen zo naar die 3-1. En dus vanuit Enschede gaan we weer terug naar de arena. De kolkende arena waar Ajax dus Twente versloeg. Hele belangrijke rol. De man die de 1-0 en de 3-1 maakte, Siem de Jong. En zijn broer en Twente vandaag aftroefde. Gio Lippens in gesprek met de man die tweemaal scoorde. Siem de Jong, de matchwinner. Want dan kun je toch wel zeggen met twee doepen. Wat, wat een middag. Ja, het was een gekke middag. Ja, ik vond dat hij we wel goed speelde, zelf. En dan vlak naar de scoren je 2-0. Ja, en dan denk je van... Ah, het kan niet weer verkeerd gaan dan 10 seconden. Een minuut later is het alweer 2-1. Maar deze keer konden we het wel vasthouden. We hebben geleerd van onze fouten in de bekerfinale. Wat was dit? Was dit gewoon een overwinning op karakter hoor? Ja, inderdaad. Als op een gegeven moment die 3-1 valt, dan ga je het verdedigen. En uh, ja, dat deden we ook, ook goed. En uh, ze gingen alleen maar de bal lang spelen. En wij uh, hielden het redelijk goed tegen. En ja, dan zijn we uiteindelijk kampioen. Wat was de doorslag in de tweede helft? Toen werd het echt een slag. Ja, op een gegeven moment die 3-1. Daardoor uh, was het eigenlijk wel, kregen wij zoveel hoop. Want toen het 2-1 werd, word je toch een beetje bang. Zie je toch dat we niet meer gaan voetballen. En gelukkig scoren we 3-1. Als jij even terugkijkt naar dit seizoen, dan is dit toch een waanzinnige ontknoping voor jullie. Ja, we hadden onszelf op een gegeven moment bijna afgeschreven. Tenminste, meer van buitenaf. En zelf hoop je altijd dat de concurrentie punten laat liggen en dat gebeurde. En toen hadden we het op een gegeven moment in eigen hand. Ja, wat hoe optimistisch je misschien zelf ook altijd bent geweest, maar ik bedoel, dit had je natuurlijk nooit verwacht. Eh, ja. Toen we het in eigen hand hadden wist je natuurlijk dat je het zou kunnen halen, maar het was nog een lange weg. En uh, ja, we hebben niet met het allerbeste voetbal de uh, laatste wedstrijden, maar toch elke keer net één doelpunt meer gescoord en vastgouwen. Heb je al met je broer gesproken? Alleen even snel, hij heeft even gefeliciteerd net. En toen was de CSI's al naar binnen gegaan. Dat blijft toch een apart gevoel dit, Ja, natuurlijk. Ik geef hem wel even aan. hand. <lacht> de Jong, ja, veel geleerd van de bekerfinale. En dan uh, naar de verliezende partij FC Twente. Te angstig begonnen, te laat wakker in de Amsterdam Arena. Twente wordt uiteindelijk tweede deze competitie. Joep Scheuder in gesprek met Theo Janssen. Met de verliezer van de dag, alhoewel tweede. Nou jouw verhaal, Theo Jans.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 ik ken een paar jongens en die heb ik gefeliciteerd. Uh, hun hebben vandaag absoluut beter gespeeld dan wij en de titel uh, verdiend gewonnen. Gaan we niet de A1 meer af? Nee, maar dan zouden we toch al overheen vliegen. Dus uh, <laughs> ja, we zien het wel. Theo Jansen, we zien het wel, sportief verliezen. Dus wordt tweede met FC Twente. Was er helemaal geen andere sport vanmiddag, hoor ik. U denken, ja, die was er wel, die is er misschien nog wel. Want Gerard Groot in het Wageningenstadion. Amsterdam, oranje, zwart. Dat liep en liep, hè? Dat leef doorlopen. daar staat 2-2 en dat staat nog steeds op het bord. En we zitten in de verlenging met een golden goal. Dus als er iemand scoort, dan is het afgelopen. En is dat Amsterdam, dan staan die in de finale van het Nederlands kampioenschap. En is het oranje-zwart, dan gaan we komende woensdag een herhaling krijgen van dit duel. Weer in het Wagener Stadion, nog 3 minuten en 20 seconden te spelen. 2-2 is de stand. En we weten ook al dat Bloemendaal die finale gehaald heeft. Bloemendaal won namelijk in Bloemendaal op het kopje met 3-2 van Rotterdam. Gisteren werd het 6-2... Bloemendaal. Dus Teun de Nooyer staat in ieder geval weer in zijn zoveelste finale op het landskampioenschap. Amsterdam is nog niet zover. Amsterdam won gisteren in de verlenging met 4-3 van hetzelfde oranje-zwart en staat nu... 2-2 met 10 man op het veld. Omdat Jan-Willem Wissant zojuist een gele kaart kreeg. Dat is natuurlijk dom. Om in de finale, in de verlenging van zo'n wedstrijd... van de halve finale, om dan een gele kaart te pakken... en je team met 10 man te laten staan in die slotfase. Maar ik krijg de indruk een beetje... als ik nu naar het team van Oranje-Zwart kijk dat ze het uh, op strafballen willen laten aankomen. Want blijft het hier 2-2... dan krijgen we een serie van strafballen tegenover Amsterdam. Want Oranje-Zwart lijkt moe gespeeld. Moe gestreden in het duel waarin ze een 2 0 hebben wegwerkte. Takema scoorde voor de twee doelpunten voor Amsterdam. Eerste strafcorner toen een strafbal. Daarna was het Mink van der Weerden met een strafcorner. En David Allegre die 2-2 scoorde. En dat was voor Oranje-Zwart in ieder geval voldoende om die verlenging eruit te pakken. De verlenging die nog steeds loopt, nog 2,5 minuut. Een golden goal kan gaan beslissen en anders wordt het strafballen. Ga maar weer terug naar de Amsterdam Arena. Daar waar Ajax zojuist landskampioen werd. Zo meteen allemaal op naar het uh, Museumplein waar Ajax uh, gehuldigd gaat worden. Maar eerst nog even Gio Lippens, in, uh, Gio Lippens in gesprek met een van de spelers van Ajax. Gregory van der Wiel, wat een wedstrijd, wat een slag. Ja, we hebben, we hebben echt gebikkeld met z'n allen tot het einde. En uh, prachtig resultaat. Hoe ben jij zo'n wedstrijd ingegaan? Want ik kan me voorstellen, zeker de eerste helft zag je dat. De zenuwen speelden ook wel mee, hè? Ja, maar viel wel mee in ons team. Uh, we domineerden vanaf minuut 1, denk ik. En uh, ja, we speelden gewoon heel goed vandaag. En dat was maar één de winnaar. Af en toe is een keer een foutje, een slippertje, Maar dat kan alweer hersteld worden. Waar hebben jullie uiteindelijk de overwinning opgepakt? Uh, ja, zoals ik al zei, we speelden gewoon heel goed positie spel. En uh, ja, we gaven Twente gewoon geen kans om te voetballen. En uh, dat was sleutel vandaag. Je hebt nu veel meegemaakt in je leven. Maar dit? Dit nog niet. Ik ben heel blij dat ik dit mag meemaken. Hier, uh, hier wacht ik al jaren op. En iedereen, de supporters ook. Dit is een ontlading, dit hè? Ja, zo. Hier normaal voor iedereen. André bij de zesde titel, maar dit is volgens mij de hele speciale. Ja, tuurlijk. Kijk, nee, als je zeg maar, uh, op zo'n manier weggaat naar PSV uh, alle sceptics in het begin had hier om bij Eyx te komen. Ze het weet om te draaien, doet een hele belangrijke rol. Ja, het je verlengt. Begrijp wat zegt, we gaan die derde steen naar Amsterdam brengen. En dat gebeurt. Ja, dan heb ik geen woning meer. Dus je even... maakt wat mee, hè, op je oude dag. De WK, ja, dit. Ja, maar ja, daar heb ik mijn hele leven voor gewerkt. En daar heb ik altijd voor blijven vechten. En uh, ja, ik beloon mezelf. Vond je het lekker dat je ook nog even mocht invallen? Ja, dat je toch ook het gevoel hebt van ik doe even dat maakt mee. Dat het verschil. Dat maakt het verschil. Dat was André Ojer en eerder hoorde u dus Gregory van der Wiel... die na afloop ook tegen Joep Schreuder gezegd zou hebben van... ik blijf overigens bij Ajax. Dat is redelijk nieuws als dat zo zou zijn. Uh, uh, Joep Schreuder liep daar verder uh, ook rond. Net als Gio ontmoet allerlei mensen. En iemand met een ja, toch misschien wel wat dubbel gevoel... is de scheidend voorzitter van Ajax in gesprek met Joep Schreuder, Uri Coronel. We staan inderdaad met de scheidend voorzitter. Ook dat zal emoties oproepen. Wat een dag. Ja, maar niet omdat ik wegga, maar omdat ik zo verschrikkelijk blij ben. Waar zo... komt hij vandaan, die blij? Gewoon, ik ben een supporter. We zijn zo lang geen kampioen geworden. En na alle ellende van de afgelopen weken is dit zo geweldig. Dat, uh, ik ben gewoon dol en dol blij. Dat is toch mooi? Fantastisch. Is het ook sprake van een genoegdoening op een of andere manier? Nee, onzin. Dat heeft er niks mee te maken. Ik bedoel, het is niet door mij dat we kampioen worden. Het was niet door mij geweest dat we geen kampioen worden. Ik ben gewoon ontzettend gelukkig voor de club. En uh, ik neem liever afscheid met een kampioenschap dan met wat anders. Dat wel. Voor wie is deze titel? Danny Blind. Die heeft een moeilijk jaar achter de rug. Rick van der Boog is emotioneel. Een jongen als Jan Vertongen. He, zo kunnen we meer noemen. Uh, vooral voor al die mensen die zo ten onrechte neergezet zijn. Voor Danny Blind. Voor Rick. Voor mijn collega's. En ook een pitsie voor mezelf. En de sfeer in de arena, en dat is natuurlijk altijd als dus je wint. Is in jaren, ik denk wel in tien jaar, niet zo goed geweest als nu. Een... Dit is wat denk ik na de winst in de Cup in 95. En ik heb, dit is geloof ik mijn 21 kampioenschap. Dit is het allermooiste. Uri Coronel. ja, het is allemaal een sfeer daar in de Amsterdam Arena. Gio Lippens die, die sprak daar ook met allerlei spelers, oudspelers. En hij sprak ook met een van de keepers van Ajax. Dat is een vreemd seizoen onder de lat. Het seizoen begon met Stekelenburg. daarna kregen we verhoeven. Hij maakte Vermeer het seizoen af. Ja, Maarten Stekelenburg, hoe zou hij het allemaal hebben beleefd? In gesprek met Gio Lippens. Maarten Stekelenburg, een kampioenschap. Ja, je staat hier nog steeds geblesseerd en al, uh, maar wel helemaal in het kloffie. Sorry? Je staat wel helemaal in je kloffie hier. Ik bedoel, zo maak je het kampioenschap echt mee, hè? Ja, maar zo moet je het ook doen, denk ik. Het is natuurlijk vervelend dat je er niet bij bent. En als je dan uiteindelijk kampioen kan worden, dan vind ik dat de degene ja. die bij de stek zitten altijd in tenue moeten worden. Het staat slecht op de foto anders. Ja, wat is dit voor kampioenschap voor jou? Het is, het is niet het kampioenschap van de laatste wedstrijd alleen. Nee, als je ziet hoe lang wij erop hebben moeten wachten, hoe heel Amsterdam erop heeft moeten wachten, ik denk dat de ontlading nu extra groot is. En ik denk dat, uh, dat dit nog maar het begin is. Ik denk dat je straks helemaal kan lachen. Heb jij getwijfeld? halverwege het seizoen. Voor wat? Dat jullie het überhaupt nog konden halen. Nou ja, we wisten wel dat het lastig zou worden vanwege de achterstand. Maar we hebben het nooit opgegeven. En dan denk ik dat daarom wij hem ook verdienen dit jaar. Hoe heb jij deze wedstrijd beleefd? Want je zit natuurlijk gewoon aan de kant. Heel erg nerveus. Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Maar Want dit het kon... is erg hè als je niet mag spelen. Nee, dat is het hem. Het veld zal ik er weinig last van hebben, gehad, denk ik. Moet je helemaal te binnen zit, dan word je helemaal gek. En nu deze ontlading? Ja, die is, die, die is ongelooflijk. En... We ja, hebben bijna geen woorden voor, dus ik denk dat het nog een heel groot feest gaat worden straks met de supporters. Ik kan niet wachten. Feestje? Ja. Hij nam hem samen in ontvangst met de man die nu aanvoerder is, Jan Vertongen. Ja, de aanvoerder, want ja, ik ga je hand geven. Eindelijk. Ja, Zeven jaar frustratie die eruit kwam. Alles was perfect. Twente wegspeeld. Zat het twee keer een goede periode, één kort voor de rust, één daarna. Maar echt. Oh, okay. Jan, ik moet even met je terug naar 2004, of was het 2003 dat jij bij RKC speelde? En dat jij een doelpunt maakte. weten de mensen niet meer. Waalweg... Dat weten ze wel nog. Dat weten ze wel nog, denk ik. Ja. Ja. Nu heb je het eindelijk goed gemaakt. Nee, het was in 2004, want toen won het de laatste keer. Snap je? Dus het jaar daarvoor... 2007. Ja, jij moet ook... oh, ik weet niet wat ik moet zeggen. Dus... Nou, dat jullie vandaag hebben laten zien dat je gedreven kan spelen fel en de tegenstander wil op kan leggen. Ja, maar dat wisten we dat het in het team zat. We hadden zoveel vertrouwen uit die beker ook al. zeiden iedereen dat Twente de favoriet was. Wij wisten dat we vandaag zouden winnen. En, ja, iedereen fantastisch. onbekend. We zien Danny Blind, daar is veel mee gebeurd. Rick van der Boog op Krukken. We zien jou, Jan Vertongen. 7, 8 jaar hier. He, als jongen van 15 al hier. Voor wie is deze titel? Van wie is die? Ja, van, van de supporters van de club. Ook van, zowel van Van der Boog als van Cruijff. Dat maakt mij helemaal niet uit vandaag. je hebt hier al heel lang gevoetbald in die sfeer vandaag. Die was elektrisch, hè? Ja, die heeft ons aangestoken. We wisten als we druk zouden zetten, we pliek erachter. We weten zelf hoe moeilijk het is om ertussen door te komen dan. En het publiek heeft fantastisch geholpen. Ik weet dat je veel kan drinken, maar rustig aan, hè? Je weet wat ik bedoel. <lacht> Niet voor negen uur vandaag. <lacht> ik wil alles meemaken. Jan Vertongen in gesprek met Joep Scheuder. Zometeen meer nabeschouwing. Hey, amateurvoetballer.